Vaticaan misbruikt donaties. Het zweet breekt het Vaticaan uit. Nu, blijkt dat geld voor goede doelen gebruikt is voor de financiering van de katholieke kerk, zelf. Gelekte documenten verduidelijken dat het gaat om administratiekosten van het zware bestuursorgaan, de curie en persoonlijke verrijking. Monsignor Lucia, Eensiel, Vallejo Balda en zijn assistenten zijn voor die lekken dit weekend aangehouden. Deze week komen twee boeken uit die gebaseerd zijn op die stukken. Kosten zijn buiten proportie. Naast gelekte documenten zijn er ook vertrouwelijke gesprekken met Paus Franciscus opgenomen en doorgespeeld aan onderzoeksjournalist Gianluigi Nuzzi. De kosten zijn buiten proportie. Er, zijn, valkuilen, zegt de paus. In het boek Via Cruzi schrijft Nuzzi over het wanbeheer van de curie. Als, ze, de curie, het geld niet kunnen bewaken, hoe, kunnen ze dan de zielen beschermen? Bedenkt de paus. Luxueus appartement betaald met fonds Kinderziekenhuis. In het tweede boek schrijft onderzoeksjournalist Emiliano Vittipaldi over cijfers uit rapporten van PWC en KPMG. Daaruit blijkt dat kardinaal Bertone zijn luxueuze appartement van 200.000 euro betaalde met een fonds van het Kinderziekenhuis Bambino, Gesu. Het overdadige appartement van de kardinaal bevindt zich recht tegenover het kleine verblijf van paus Franciscus in het gastenverblijf Santa Marta. Dit was praktijk en een geheime boekhouding. Ook de jaarlijkse collecte voor hulpbehoevenden in de kerk, goed voor 70 miljoen euro in 2013, ging niet naar de juiste doelen. Het geld werd doorgesluist naar een fonds dat niet, voor, kwam in de begroting van het Vaticaan. Daarbij is het vastgoed, zwaar, ondergewaardeerd. Veel gebouwen zijn opgeschreven als een donatie of hebben de waarde van een symbolische euro. Fiscale speurders hebben nieuwe aanwijzingen dat het administratief kantoor van het Vaticaan tussen 2000 en 2011 gebruikt is voor witwaspraktijken, boekhoudfraude en marktmanipulatie.